12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag, Kamer achter VVD-plan om zorgkosten inzichtelijk te maken. Joop Daalmeijer, nieuwe voorzitter van de Raad voor Cultuur. En Beatrix sinds vandaag het oudste Nederlandse staatshoofd ooit.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 Patiënten moeten de rekening van artsen en ziekenhuizen... ook zelf eens op de deurmat krijgen. Zorgnota's moeten niet langer alleen maar naar de verzekeraar gaan. Zoals vaak nu het geval is. Dat staat allemaal in een plan van de VVD... die daarmee patiënten meer bewust wil maken... van hun eigen behandelingskosten. VVD-kamerlid Anne Mulder. Als ik vraag in zaaltjes, als ik op campagne ben... van wat betaalt u aan de zorg? zegt meneer Mulder, stel toch eens een slimme vraag. Dat is toch twaalf keer de zogeheten nominale premie... die ik per maand betaal. Maar onbewust... De inkomensafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering de AWPZ en de belastingen betalen mensen bijna 5000 euro per jaar per persoon. Een Kamermeerderheid is het eens met het voorstel van Mulder, want CDA, PVV en oppositiepartij PVDA staan achter het plan. Hoogleraar Zorgeconomie aan de Universiteit van Maastricht is Wim Groot. Is het inderdaad een probleem? Um, nou, mensen weten vaak niet uh, wat een behandeling kost. Dus uh, wat meer bewustzijn. Uh, daarover uh, zou uh, zeker kunnen helpen, hoewel ze natuurlijk wel uh, zich zeer bewust zijn... van de stijgende kosten van de gezondheidszorg, want dat zien ze elk jaar... in de stijgende zorgpremies die, uh, die we moeten betalen. Maar draagt het plan van de VVD bij aan beheersing van die zorgkosten? Nou, dat verwacht ik niet... Uh, ik, ik, ik kan me moeilijk voorstellen dat patiënten zeggen van... Uh, nou, uh, als een open hartoperatie uh, 20.000 euro kost, laat dat maar zitten. Maar draagvlak creëren voor bezuinigen, dat is misschien een punt wat hij toch heeft. Ja. Zeker, dat, dat, daar snijdt de heer Mulder een goed punt aan. Uh, maar dat kan denk ik ook door gewoon eens te wijzen op de sterk stijgende premies voor de uh, zorgverzekeringen. Niet alleen de premies die we maandelijks direct aan de zorgverzekeraar betalen, maar ook die alle inkomensafhankelijke premies die we uh, met z'n allen betalen. Je kunt ook gewoon de voorlichting verbeteren? Ja, dat, uh, dat zou ook uh, uh, kunnen. Uh, uh, maar dan blijf je toch ja, dat, uh, met het feit zitten dat we zorg heel belangrijk vinden. Dat we het moeilijk vinden om mensen uh, zorg te ontzeggen. Uh, en dat dat ertoe leidt dat de kosten maar blijven stijgen. Ja, er is recht op zorgen. Ja, zeker. Dat heeft de rechter ooit uh, zo vastgesteld. Uh, en daar wordt ook uh, in ruime mate en in steeds toenemende mate gebruik van gemaakt. Wat zou nou wel helpen om, om, om patiënten in te zetten bij het beperken van die zorgkosten? Want dat is wat de VVD eigenlijk voorstelt. Ja, nou de vraag is om te beginnen of je patiënten daarvoor moet inzetten. Daarvoor hebben we de zorgverzekeraars. Die hebben daar veel meer deskundigheid uh, over. Die, uh, die zien ook alle uh, uh, declaraties. Uh, en die kunnen veel beter uh, uh, aanwijzen... welke ziekenhuizen nou bijvoorbeeld veel te veel declareren. Wim Groot, Hoogleraar Zorgeconomie. Dank u wel.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 Later vandaag wordt in Kan de slotverklaring gepresenteerd. Correspondent Ron Linker. Terwijl ja, de inhoud nog niet bekend is, circuleren links en rechts conceptteksten. Waarin bijvoorbeeld land voor land, rijk en minder rijk... alle G20-lidstaten aangeven hoe zij denken te kunnen bijdragen... aan mondiale economische stabiliteit. En nu een Grieks referendum van de baan lijkt te zijn... verlegt de aandacht zich weer naar Italië... Dat land zou bereid zijn om het IMF actief toezicht te laten houden op de economische hervormingen in dat land. Na 520 dagen is Mars 500 weer terug op aarde. Om zo te zeggen, drie Russen, een Italiaan, een Fransman en een Chinees boosten in het experiment Mars 500 een reis naar de planeet Mars na. En dat gebeurde in Moskou in een loods. Een uur geleden kwamen ze één voor één onder applaus naar buiten. The first crew member, crew doctor Sushov Kamolov, the French crew member Roman Shaw, the Chinese crew member Ban Yue, Diego Orbina, the ESA crew member, Italian one, Alexander Smolievski, and the crew commander Alexei Sitov. Een beetje onwerkelijk keken die mannen om zich heen na 520 dagen in een kleine ruimte met ingeblikt eten en met alleen elkaar. En daarna mocht elk bemanningslid kort wat zeggen over de missie. Volgens de Fransman hebben ze veel waardevolle informatie opgedaan. We are proud today to, to prove that uh, human can uh, go to Mars and uh, we have all acquired a lot of valuable experience here and, uh, we hope that um, we can help in uh, designing and planning the next, uh, the future missions to Mars. En de Italiaan bedankte vooral zijn medebemanningsleden. Het is een honneer uh, om te part van deze uh, remarkable achievement with, uh, five met vijf van de meest uh, professionele, vriendelijke en resigende individuen die ik eerst werkte. Ik zal voor altijd dankbaar voor al diegenen die bij me stonden tijdens deze lange auditie. Volgens de Russische organisator van het experiment zijn de mannen in goede gezondheid, maar een echte missie naar Mars. laat volgens hem overigens nog wel tot na 2030 op zich wachten. Joop Daalmeijer wordt voorzitter van de Raad voor Cultuur. Dat hebben bronnen aan de NOS bevestigd. De benoeming van Daalmeijer wordt vandaag besproken in de ministerraad. Joop Daalmeijer werkte onder meer bij de VARA en bij Veronica. Hij was onder meer netcoördinator bij de Publieke Omroep... hoofdredacteur van de Wereldomroep en directeur van de NPS. En hij wordt de opvolger van Els Swaap. Die is opgestapt uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet op de cultuur. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het Japanse bedrijf Tepco krijgt miljarden euro steun van de overheid in Japan. De minister van Economische Zaken maakte bekend... dat de eigenaar van de kerncentrale in Fukushima ruim 8 miljard euro krijgt. Tepco had vorige week om steun gevraagd. Het bedrijf leidt dit jaar miljarden euro's verlies. En dat komt mede door schadevergoeding... die moet worden betaald aan de slachtoffers van de ramp in maart. Door de grote hoeveelheid radioactiviteit die er toen vrijkwam, moesten duizenden mensen in de omgeving worden geëvacueerd... Als tegenprestatie voor de financiële steun... moet TEPCO de komende jaren gaan reorganiseren. Duizenden bosbessen, klafoutis zijn, dat zijn taarten... zijn besteld via de HEMA-website. Daar werd die taart gisteravond namelijk aangeboden voor 0 euro. Dat was een foutje. Maar het nieuws over die gratis taart, dat werd razendsnel verspreid via Twitter. En over een oplossing voor het probleem denkt de HEMA nog na. Het is op zich wel heel toevallig. Precies vandaag bestaat de HEMA 85 jaar. Verslaggever Josephine Treilly. Ik heb hem in mijn buurt even een taart gekocht. Hij is niet echt HEMA. Maar hij lijkt wel een beetje op de bosbessenklaffoutie waar het om gaat... die gisteren zoveel besteld is. En ik ben nu aangekomen bij het hoofdkantoor van de HEMA in Amsterdam-Noord. En ik ga ze even een taartje aanbieden, want ik dacht dat kunnen ze wel gebruiken. Hema, overkantor, goeiemorgen. Goedemorgen, goeiemorgen. gefeliciteerd. Dankjewel. Ik kom een taart aanbieden. En is er iemand die hem een ontvangst kan nemen? Ik kan het even proberen, misschien dat hij even naar beneden wilt lopen. Momentje. Hoi, zou je even naar beneden willen komen om de taart in ontvangst te nemen? Nou, daar komt de persvoorlichter. Dankjewel. Ik dacht, jullie kunnen nog wel een taart gebruiken. En hij is niet van Hema, dat is wel jammer. Nee, maar dat heb ik juist gedaan, Maar ik dacht, jullie hebben al misschien een beetje tekort aan taarten vandaag. Nee, Door al die bestellingen? Nee, kijk, het is sowieso uh, zo dat bestellingen die op internet geplaatst worden, die kunnen na, minimaal na twee dagen opgehaald worden. Dus vandaag is dat nog niet aan de orde. Dan is hij om te feliciteren voor de verjaardag. Nou, en alle publiciteit natuurlijk. Ja, heel leuk, dankjewel. Goede marketingafdeling van jullie? Nee, was het maar waar. Nee, dat is zeker niet het geval. Wel heel Hollands hè, dat iedereen dan heel veel gaat bestellen. Ja, nou ja kan je mensen dat echt kwalijk nemen. Ik jullie zijn ook een echt Hollands bedrijf? Ja, ja. Ik begrijp het wel hoor. Ja. Dus we gaan kijken of er mensen zijn die echt uh, nou, heel vaak besteld hebben. Of dat dat uh, nou ja, relatief meevalt. Zeg maar. Want gaan jullie het cancelen of gaan jullie bijvoorbeeld één gratis taart per besteller doen? Nou, dat gaan we ook zo bespreken. Dus er zijn uh, een aantal opties en uh, nou, er zitten ook wat, wat technische aspecten aan. Dus dat moeten we gewoon even bekijken wat het beste is. En ik bedoel, kijk, het is helemaal duidelijk dat uh, de fout gewoon aan onze kant ligt. Er heeft gewoon iemand een fout gemaakt uh, door de verkeerde prijs neer te zetten. Uh, ja, dus we gaan het uh, hoe dan ook uh, oplossen.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 Koningin Beatrix is sinds vandaag het oudste regerende staatshoofd in de Nederlandse geschiedenis. Ze is 73 jaar en 277 dagen en daarmee passeert ze koning Willem III, die op die leeftijd stierf. Internationaal gezien zijn veel vorsten ouder dan Beatrix. Geldt bijvoorbeeld voor de Britse koningin Elisabeth. Belgische koning Albert is ouder. En ook de Spaanse koning Juan Carlos. Koningin Beatrix is momenteel in het Caribisch gebied. Gisteren bracht ze een bezoek aan Sint Maarten. En vandaag wordt ze ontvangen op Sint Eustatius. Sport. Aanvaller Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn neus gebroken op twee plaatsen. En dat is gebeurd tijdens het Europa League duel van Schalke 04 met Larna K, verslaggever Bas Ticheler. Het is een erg ongelukkig moment op het einde van de wedstrijd als Huntelaar in botsing komt met nota bene een ploeggenoot. De arm van zijn ploeggenoot slaat vol in het gezicht van Huntelaar. Daarbij wordt de neus van Huntelaar geraakt. Die neus die breekt op twee plaatsen. Ontstaat een uh, vrij bloederig tafereel en het is meteen duidelijk dat het goed mis is. Huntelaar moet naar de kant, gaat eigenlijk ogenblikkelijk naar het ziekenhuis waar hij wordt geopereerd en zal dus nu moeten uitzieken, als je dat zo mag noemen. Uh, het is de bedoeling dat hij een masker krijgt aangemeten, zodat hij in ieder geval zo snel mogelijk weer aan voetballen toe kan komen. Huntelaar met een masker en de competitiewedstrijd tegen Hannover 96 komt waarschijnlijk komend weekend nog te vroeg voor Huntelaar. Dan de Italiaanse voetballer Antonio Cassano. Die is vanochtend geopereerd aan zijn hart. De aanvaller van AC Milan werd vorige week onwel... na de wedstrijd tegen AS Roma. Hij kon toen nauwelijks praten en bewegen. En volgens Milan is de operatie goed gegaan. Na een aantal testen moet duidelijk worden... hoe lang Cassano nog uit de roulatie is. 12 over 12, we gaan naar het verkeer. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Goedemiddag Jan. Het zijn vooral files door kapotte vrachtwagens. Probleem op de A2. Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leende en Knoop en Leendeijde 4 kilometer. Daar is de rechte ook dicht. Een aanrijding op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heter en Knopend Ewek 9 kilometer. Bij het knooppunt Ewek is de rechte ook dicht. Verkeer richting De Mos kan het beste omrijden via Tiel over de A15 en de A2. En op de A76 Belgische grens richting Heerle. tussen knooppunt Keresheide en Spouwbeek 4 kilometer, daar is de rechte reis ook dicht. Dankjewel, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van de VVD om patiënten in ziekenhuizen van tevoren te vertellen wat een behandeling kost. Joop Daalmeijer wordt voorzitter van de Raad voor Cultuur. Hij is de opvolger van Els Swaap, die is opgestapt uit protest tegen de bezuinigingen.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 CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, presentatrice Frederique de Jong gaat weg bij BNR... en heeft zichzelf op een bijzondere manier in de etalage gezet. We bellen zometeen even met haar. In het mediaforum taaldeskundige Jan Kuisenbrouwer en Kees Schaapman, oud-hoofd van VPRO Radio. En het gaat onder meer over het woordje HET. Door straattaal en de teksten van nederrappers... verdwijnt dat steeds meer naar de achtergrond. Wij zijn van huis uit gewend dat het, het moet zijn. En dat hebben we geleerd. Maar... Dat is het deur woord, ik vind het prima. De meisje. Het meisje zal er niet veranderen, denk ik. Het meisje zal er niet veranderen. Dat denk ik niet. <laughs> en wie wordt de nieuwscanner van deze week? De te kloppen score is 65. En de laatste kandidaat komt uit Norg en heet Ali Drent En wilt u ook een keer meedoen? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz, het ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Cartoonisten moeten zich realiseren dat spotprenten over het geloof heftige gevoelens kunnen oproepen. Dat schrijft Joost Polman. Hij is stripmedewerker. Hij schrijft recensies over strips van de Volkskrant. En hij doet dat naar aanleiding van de brandbommen die bij een Frans tijdschrift naar binnen zijn gegooid. Ze wilden daar de profeet Mohammed als gasthoofdredacteur opvoeren. Joost Polman aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt ook een stukje in jullie eigen krant geschreven hierover. En jij zegt dus eigenlijk cartoonisten moeten meer rekening houden met de gevoelens van gelovigen. Uh, nou ja, als je van tevoren weet dat je een uh, zwarte boel uh, gaat schenden. dan moet je wel je bewust zijn van, uh, ja, van je motieven. en ook van de mogelijke consequenties. Maar je weet toch nooit waar de grens ligt? Ja. De een, een vindt iets humor en de ander vindt het alweer gelijk uh, belediging. Nou, we hebben, ja, in het vorige decennium hadden we de, de cartoonrillen. naar aanleiding van die Deense publicaties van die Mohammed cartoons. Ja. En iedereen weet wat daarvan de gevolgen zijn geweest. En uh, iedereen weet dus ook waar de gevoeligheden liggen. Ja, maar ja, goed, je, je, dat, dat is natuurlijk de eeuwige discussie daarover. Ligt de, het ligt aan de interpretatie ook, natuurlijk. Nou, kijk, okay. inmiddels, uh, iedereen weet dat. Uh, uh, meningen en gevoeligheden over de, de Koran. die zijn absoluut. Die zijn niet. Uh, Ik zeg niet relativeren. Ja, je kunt wel als, als uh, niet-moslim daar je eigen mening over hebben, uiteraard. Uh, maar je kunt dat zo... Dat zeg maar, de zwaarde van het taboe voor de moslims zelf niet relativeren. Dus als je daar dan toch iets mee doet in satirisch sat opzicht. dan moet je dus wel realiseren wat er van de consequenties kunnen zijn. Ja. Jij geeft in, in jouw uh, ingezonde stukje geef je een voorbeeld uh, van Turkije. Hè, waar cartoonisten op een bepaalde manier te werk gaan. Dat zou je hier ook willen zien. Hoe is dat precies? Nou, ik heb uh, in 2003 een cartoon gemaakt over de Turkse strip. En uh, toen. Kan je dus de achteren door diverse in Nederland gehaald dat zij mogen in de politiek heel ver gaan. Ze kunnen de politici flink beledigen met boek boektekenen of natuurlijk wel allemaal. Dat is allemaal prima, maar je moet niet aan religieuze kwesties komen en dat doet ook niemand. En ja, dat, dat werkt goed. Dus, dus, we niet. dus de godsdienst is geen onderwerp uh, van spotprenten daar. Uh, maar dat, dat is dan toch alles op zijn kop. Want ik bedoel, hier geldt toch dat alles onderwerp mag zijn van spot en satire? Ja, als een cultuur wil ja. Maar de ene cultuur is de andere niet. Hey, ik ben anderhalf jaar bezig een onderzoek naar de strippen cartoons in Arabische landen. En er wordt uh, interesse, wat, wat veel mensen denken, er wordt, uh, heel veel getekend gepubliceerd, en gepubliceerd. Er is ook heel veel humor bij. Maar het gaat gewoon niet over de islam. Het gaat over uh, politiek en over het dagelijks leven en over uh, wat al niet. Maar uh, ja, sommige dingen zijn niet, uh, zijn maar niet aanraakbaar. Nee. En, en jij zou ervoor zijn dat dat ook hier in Nederland, laten we zeggen, dat, dat een soort regel wordt? Maar nee, daar nee, gaat het niet om. Het gaat waar het mij om gaat. Is dat, die, dat ik denk dat Charlie Hebdo, dat Franse blad, waar die banden uh, in zijn gegooid, dat die hun doel voorbij zijn geschoten. Dat zijn de orde willen stellen als de dat uh, die Noord-Afrikaanse landen die nu bevrijd uh, zijn van dictators... Uh, dat ja, misschien nu geen uh, demo democratie kan komen ja. uh, door de Westen de Dus het gaat eigenlijk om een politieke kwestie en uh, niet per se om een religieuze kwestie. Ja. Uh, heb je al reacties gehad eigenlijk van tekenaars op, jou, uh, op jouw stukje? Van tekenaars nee, nog niet. Nog niet? Nou, dan gaan we dat afwachten. Uh, dank voor de uitleg in ieder geval. Joost strip stripmedewerker van de Volkskrant. Gaan we nou. Vanmorgen is de nieuwe eurosport Eurosport 2 van start gegaan. Het verschil met Eurosport 1 is dat 2 zich meer richt op jongeren en extreme sporten. Ook kunnen nu gelijktijdig bijvoorbeeld twee tenniswedstrijden van hetzelfde toernooi worden uitgezonden. Mooi fragment nu. Tijdens de lotto-trekking op een Amerikaans tv-station ontdekten de presentatoren tot een stomme verbazing... dat de winnaar van 2 miljoen dollar niemand minder was dan hun collega Barry Daley... die sportverslaggever is voor die zender. And the winner is. Okay, the winning ticket number is 42642, and that's Barry Delaney of Port Moody, BC. Barry Delaney. Not Ooh. Barry Delay. No, <laughs> no. Actually, and let's just take one more look. I think it's it's Barry Delhi, I Deli. think. Delhi? Barry Delhi. Well, that's even closer. <laughs> is it how's it spelled? D-E-L-E-Y. That's Barry. Is he allowed to win? Yeah. Ik denk so. ja, De loterij is ten bate van een kinderziekenhuis dat zich richt op kankerpatiënten. De dochter van deze delay is uh, zeven jaar geleden genezen van kanker... en sindsdien donateur van dat ziekenhuis. Morgenavond begint het tweede seizoen van Downtown Abbey. De eerste serie won zes Emmy Awards en gaat over een Britse familie... in de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Downtown Abbey staat trouwens sinds dit jaar in het Guinness Book of World Records... als de door critici best besproken tv-serie ooit. Morgenavond, vijf voor acht, Nederland 2. Het is uh, Karo's maand van de spiritualiteit. En daarom lopen ze de komende weken met de wandeling. eens dus Een keer niet door Nederland, maar gaan ze op zoek naar bezinning op een pelgrimstocht door Japan. Vanavond is de eerste aflevering te zien. En daarin gaat zangeres Ellen Ten Damme aan de wandel. En op zoek naar de antwoorden des levens. Hella van der Wijs, goeiemiddag. Goedemiddag. Presentatrice van uh, de wandeling. Jij dacht, nou die hondsrug heb ik wel eens een keer gezien. We gaan lekker naar Japan met z'n allen. Ja, en zeker met bekende Nederlanders... die moet je even wegrukken uit de normale wereld... wil je een andere kant van ze zien. En dat is aardig gelukt. Ja, en, en dat heeft alles met die bezinning te maken natuurlijk. Dat, dat, dat, dat roept andere gevoelens, gesprekken op dan, dan hier in Nederland. Ja, het is als je gaat pelgrimeren... dat je letterlijk je oude wereld even achter je laat... en eventjes je bezint op wie je nu werkelijk bent... en wat je wil van het leven... En en dan ten dame zit erin heb ik gezegd, Wilbert Gieske gaat meedoen, Sonja Bakker en Rita Verdonk. Wa waarom deze uh, mensen gekozen? Het zijn allemaal mensen die op wat voor manier dan ook op een soort kruispunt staan in hun leven. He, ze hebben allemaal of net iets heftigs achter de rug en wat gaan we nu doen? Of uh, bezinnen zich over uh, hoe ga ik verder in mijn leven? He, bijvoorbeeld bij Rita Verdonk, wat natuurlijk uh, ja, behoorlijk samenviel, is haar beslissing om echt te stoppen met politiek en een andere weg in te slaan. Bij Sonja Bakker kun je zeggen, die zat in een heel diep dal. Hè, met het stoppen van haar uh -huh. reis en het eindigen van haar huwelijk. En die is nu weer uit het dal aan het opklimmen met haar nieuwe relatie. Ja. Nou, en Ellen ten Damme, daarvan kun je zeggen, de uitzending van vanavond. Uh, ja, met haar relatie van tien jaar loopt het even niet zo lekker. Uh, die, is, die is ook een beetje aan het zoeken, zeg maar. En als je aan het zoeken bent, dan is het soms goed om even op, vanaf een afstandje te kijken naar wat je aan het doen bent. En voor Wilbert Gieske dan... zijn het altijd goede tijden, slechte tijden. Nou nee, Wilger oh. Gieske staat ook op een moeilijk punt, want die zit eigenlijk een beetje met van... hé, hey, ik ben gestopt met goede tijden, slechte tijden, wil graag aan de slag als acteur... maar iedereen afficheert hem nog steeds met wat goede tijden, slechte tijden. Nou, ja, Hoe ja. kom ik er weer tussen? Die is eigenlijk op zoek naar werk. Dus ze hebben allemaal wel een punt ja. in hun leven waar ze mee aan het worstelen zijn. Hella, laten we even luisteren naar een stukje van de trailer. Vleugels dragen mij, de maan voorbij naar morgen... De reis met mij. Ik geloof meer in mezelf dan in God, om het zo maar te zeggen. Ik had veruit de meeste voorkust. Ja, behalve dat je eruit bent gegooid. Ja, dat maar, was geen succes. Ja, maar, nee, maar ik was wel heel populair. Anders had ik hier nu gewandeld met de minister-president van Nederland. Ja, dat ja, had ook gezellig ja. geweest. Even, even over Rita Verdongen, even. Had zij die, ze had die beslissing al genomen. Toen ging ze met jou wandelen. Het is niet tijdens die wandeling gebeurd. Nou, nee. Ze heeft de beslissing na de wandeling genomen. Ah, okay. en, de, en Japan heeft, is, is van invloed geweest in haar denkproces. Kijk ze aan. Ze heeft het, de, de boel versneld, zeg ja. maar. Maar het, was, het zat natuurlijk al langer in haar hoofd. Maar even uh, los, los van de hectiek van de dag is, en onze gesprekken. Die waren behoorlijk pittig, uh, zeg maar, vooral op het punt van wat ze nou eigenlijk toch in die politiek nog aan het doen was. En ook, he, van, ja, ben je nou eigenlijk tevreden over de beslissingen en de stappen die je hebt gezet? En waarom geef je dat nou eens een keer niet toe? He, dat je gewoon misschien dingen anders had moeten doen. Ja, ja dat zet gewoon mensen aan het denken. dat, dat dus, uh, ja, De vrucht is dan na... Uh, die reis uh, ja. geplukt. Jij hebt haar het laatste zetje gegeven, kortom. Uh, dank je wel <laughs> dat je even aan de telefoon kwam. Uh, uh, Hella van der Wijs, dank je wel. Caro's uh, de, de Wandeling dus, in Japan vanavond met Ellen ten Damme, als gezegd. Het begint om acht minuten voor acht op Nederland 2. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het Mediaarchief. Dat begon als een vreedzaam protest van studenten van de Technische Universiteit van Boedapest... mondde op zondagochtend 4 november 1956 uit in een bloedbad. 17 zwaar bewapende Sovjet-divisies vielen op die datum, vandaag 55 jaar geleden dus, Hongarije binnen... om het land binnen de invloed van het Warschau-pak te houden. Reden voor een redacteur van het Parool om te bellen met de Nederlandse gezant in Boedapest. OVT wist jaren na de, uh, dat interview op te snorren. We gaan luisteren. U spreekt met de redactie van het dagblad Het Parool. Het Parool. Het Parool, ja. Amsterdam, Nederland. Ja. Uh, kunt u mij uw naam opgeven? Ik, ik spreek met de gezond. Met de gezond, ja. excellentie. Uh, zou u zo vriendelijk willen zijn enkele vragen te beantwoorden? Ja. Deze is de eerste plaats. Ah, Hallo? Slecht, Hallo? Ja, het is heel slecht. Oh, ik kan u uitstekend verstaan. Oh. Excellentie, kunt u mij zeggen hoe op het ogenblik de toestand in Budapest is? De Brussel zijn bezig weg te gaan. Bezig weg te gaan? Maar er wordt nog veel gevochten. Wordt nog veel gevochten? Ja. Men is nu bezig. Ja om de staat veiligheidspolitie op te ruimen, wat er nog over is. Ja. Verstaat u het? Ja, ik versta u. Ja. Verder politie op politiek gebied is het een volslagen verwarring. Volslagen verwarring. Ja, ik heb het genoteerd, volslagen verwarring. Het interview was in ieder geval goed te verstaan. Bij de gevechten trouwens daar kwamen naar schatting... 2500 Hongaarse burgers om het leven. Het aantal doden aan de zijde van de Sovjet-Unie wordt geschat op bijna 800. Het zou nog 33 jaar duren voor de Hongaren verlost werden van het Russische juk. Lunch met Jurgen van den Berg. Hilversumse Omroepbaas opgelet, de presentator van mediazaken van BNR... is beschikbaar voor het presenteren van al uw programma's. Ze heeft op filamedia.nl een open sollicitatie geplaatst... waar ze zichzelf aanbiedt. Frederik de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Is het al gereageerd? Ja, er wordt volop gereageerd op Twitter. Uh, ik heb nog geen baan, als je dat bedoelt. Nee. Wa waarom heb je het op deze manier gedaan eigenlijk? En niet gewoon achter de schermen eens even wat eten, wat drinken... met uh, de mensen die erover gaan? Nou, eh... Um omdat ik eigenlijk niet zo goed wist waar ik dan zou moeten beginnen, of niet precies. En ik dacht, ja, ik heb dat medium, ik heb die column. En daar sta ik altijd onder met een grote foto met een nog grotere gele BNR-microfoon. Ik dacht, ik wil toch ook de lezers van die column laten weten dat ik wegga bij BNR. En waarom dan niet meteen uh, in één stap door solliciteren en laten weten wat ik graag uh, hierna zou ja, willen. Bij BNR wist het al wel dat je ging stoppen? Ik heb het uh, twee dagen daarvoor aan de hoofdredacteur verteld. Ja, want, want uh, ik, ik zat die column eens even te lezen... en je was ook niet zo heel uh, vleiend over BNR, filmen op. Ja, vond je? Nou ja, de humor is weg, lees ik. Het klonk een beetje, een beetje zwaar allemaal, schouders naar beneden, nou, zeg maar. nee, dat valt mee, hoor. Ik heb gezegd dat, uh, kijk, humor is natuurlijk voor meerdere interpretaties vatbaar. Mijn soort humor is weg. Wat niet wil zeggen dat er helemaal niet meer gelachen wordt bij BNR. En nee, ze hebben net weer een, een nieuwe programmering zeg maar, opgetuigd. Daar kon jij je niet in vinden? Minder, inderdaad. Daar kon ik mij minder in vinden dan in de vele programma's die er de afgelopen jaren zijn voorbijgekomen. Ja. En je was niet de enige, want ook Niels Heidhuizen is al uh, opgestapt daar. Ja, precies. Sommige mensen spreken van een lichtloop. Ja. Maar goed, dan, dan is er toch wat aan de hand, lijkt me? Eh... Of... Uh... Nou ja, wat er aan de hand is, dat voor, ik kan alleen voor mezelf spreken. Uh, ik ben op zoek naar een uh, meer inspirerende omgeving. En ik noem inderdaad ook waar journalistieke waarden de boventoon voeren. En misschien is het ook wel zo dat jarenlang heb ik het heel leuk gevonden... om te werken met een jonge groep mensen, samen iets op te bouwen. Inmiddels ben ik een senior. En ik ben eigenlijk op zoek naar een omgeving waar ik weer scherp word gehouden. Aha. Wat zou je graag willen doen, Frederik? Ik bedoel, je bent nu toch op de radio... Ja, ken jij het programma Lunch? Even denken. Ja, dat ken ik, maar dit, daar zit toch ja, een hele goede zit een hele goede presentator, dus dat is niet vakant op dit moment. <lacht> nou, een goede presentator, maar volgens mij ook, je wordt volgens mij. Word jij wel, heb je een vervanger eigenlijk? Nee, maar wacht even, ik stel hier de vragen. <lacht> dus welk programma zou je willen doen? Lunch is niet beschikbaar. <lacht> uh, nou, ja, dat nu niet, hè? <lacht> ik ben in principe beschikbaar voor ieder programma op Radio 1. Kijk aan. je wil graag naar Radio 1. Ja, dat lijkt me heel mooi. Oké, okay. nou, ze luisteren altijd mee hier tussen de middag bij Radio 1, als dat. En wat ik zat nog even te denken, hè. Ik, ik laat er even mijn psychologie van de koude grond op los. Want je hebt, was ja. ook nog even in het nieuws omdat jij de nominatie voor de Radio Bitches uh, hebt geweigerd. Dus ik nou, dacht, die Frederik die zit in een beetje in de, in de kont tegen de crib periode. Nee, nou, het is. Ja, toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. Maar ik was me dus uh, helemaal geestelijk aan het voorbereiden op mijn vertrek bij BNR uh, en mijn verhaal daarover. Want ik bedoel, na tien jaar is dat. Heel makkelijk. Um, en toen kwam opeens die nominatie uit de lucht vallen. Maar al eerder uh, heb ik me... Uh, ja, was ik, ik was al tegen die uh, naam van die B prijs. Al bitch. vorig jaar al. Dus ik blijf daar gewoon consequent in. Ik vind het geen goede naam voor, uh, ja, voor een prijs. Nee. Waarbij je vrouwen wil eren. Nee, nee, dat is duidelijk. Nou, dat is in ieder geval lekker principieel. Um, wie weet gaan we elkaar hier een keer treffen bij het koffieapparaat. Ja, maar jij bent workaholic, geloof ik, hè? De lijn is even heel slecht. <laughs> Oké. Okay. Dag. Dag. Frederik. Uh, nu nog van BNR. En binnenkort dus uh, ergens anders. Misschien wel bij Radio 1. ik ja, zit een beetje aan mijn stoelpoten te zagen. Zeg je mijn eigen uitzending? Kom op. Um, dat gaan we niet doen. Zometeen het Mediaforum. Uh, Kees Schaapman is er. En Jan Kuitenbrouwen. Maar eerst nu. Een andere Jan. Hier is Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, met ander belangrijk nieuws. De HEMA. Gaat mensen die gisteren via de site gratis taart hebben besteld, er eentje cadeau geven? Eentje. Door een fout werd een bosvruchtentaart aangeboden voor 0 euro in plaats van de gebruikelijke prijs van 4 euro. Was een foutje, ging rond via internet, waarna de bestellingen binnenstroomden. Veel mensen bestelden tientallen kaarten. En iedereen die die taarten, iedereen die die taarten heeft besteld, krijgt nu een bon waarmee hij één gratis taartje kan uh, ophalen. In Moskou is een eind gekomen aan de nagebootste missie naar Mars. Zes proefpersonen zaten 520 dagen in een afgesloten cabine. De ruimtevaartorganisatie ESA wilde weten... of mensen een lange reis naar Mars zouden kunnen doorstaan. Koningin Beatrix is sinds vandaag de oudste vorst die Nederland heeft gehad. sinds vandaag 73 jaar en 277 dagen. En precies op die leeftijd overleed koning Willem III in 1890. En Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn neus gebroken. In de wedstrijd van zijn club Schalke tegen Aika Larnaca kwam die in botsing met een ploeggenoot. En het is niet duidelijk wanneer Huntelaar nu weer kan spelen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In het uiterste noorden zijn nog wolkenvelden te vinden... maar vanuit het zuiden klaart het ook daar breed op. Er waait een stevige zuidenwind, maar in de loop van de middag zakt de wind iets af. Met 15 graden op de wadden tot 19 graden in het zuiden is het zeer warm. Het is ruim 5 graden warmer dan normaal voor begin november. Wellicht kan het in Limburg ergens zelfs 20 graden worden. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en in de nacht gaat het in het zuidwesten van het land mogelijk licht regenen. De rest van het land houdt het droog en het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen is het bewolkt en het zuidwesten heeft in de ochtend nog kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt morgenmiddag rond 15 graden. Later op de dag komt er vanuit het oosten meer ruimte voor de zon. Zondag is het droog en wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Doordat de wind uit het noordoosten waait moet de temperatuur wat inleveren. Het wordt zondagmiddag gemiddeld 13 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 29 kilometer file. Ik noemde wat langere files. Die staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Marhezen en Knoppen Leendeheide 6 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os... tussen Renkemen en Knoppen Ewek 7 kilometer. Tijdje was daar een rijstrook dicht na een aanrijding. En als laatste de A76 Belgische grens richting Heerlen... tussen Knoppen Kerensheide en Spouwbeek 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum Met Kees Schaapman, oud-hoofd van uh, VPRO Radio. Al jarenlang journalist ook natuurlijk. En Jan Kuitenbrouwer, journalist en taalexpert. Dat komt van pas, want we gaan het over het woordje het <lacht> hebben, Jan. Ja, ja. Maar daar beginnen we niet mee. Eerst even over Griekenland. Want uh, ja, het, het is een en al Griekenland. Uh, Papandreou, referendum wel, niet uh, aftreden. Ja of nee. Uh, Europese regeringsleiders in verwarring. Volgens Jan Kees de Jager kan Griekenland niet uit de euro gezet worden. Volgens Merkel en Sarkozy kan dat weer wel. Kees, snap jij er nog iets van? Nou, ik, ik, ik ben vooral. Dat klinkt misschien een beetje rij. Kranten uh, gooi ik niet meer weg, die verzamel ik. Nu? Wat, nu. Want ik zou wel eens geschiedenis je, je, je, nou, we hebben. Altijd, je hebt al die illusie als journalist. dat je geschiedenis beschrijft terwijl die zich afspeelt. Maar als je op cruciale momenten. in de geschiedenis de oude kranten terugleest en je weet hoe het afloopt, dan, ja, ja, ja, ja, dan ja, ja. zie je altijd dit zenuwachtige doel. Er is ja. hoop, nee, er is geen hoop. Ja. Het loopt mis, ja. nee, het wordt toch gered. Ja, en, ja, ja, ja. En, en je weet dat er een apotheose komt. Dat het, dat het, ja. Welke kant die ook uitgaat over de totale... Dus, dus jij bewaart de Titanic, of, je, weet ja, hoe het, ja. je weet hoe het afloopt. Je bewaart alle kranten. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Bij welk uh, nieuwsfeit was dat? Nou, ik heb dit... Ik herinner me niet dat ik dit zo heb meegemaakt. In de tijd van de rakettencrisis in Cuba was ik daar te jong voor om dat te doen. <lacht> Begin jaren 60. Ja. Ik denk dat ik het eh, toen ook gedaan zou hebben. Het was, was natuurlijk in de, ik had het moeten doen in, in 89. Toen, toen eh, de muur. je voelde dat er iets ja, ging gebeuren. De muur. En, de, maar de, daarvoor in de 87 ook met uh, de crash. Dat was ook wel echt... Uh, terug naar de jaren 30, herinner ik me, mm -hmm. die sfeer, maar het komt niet... Nee. Nee, ik, ik wil niet de vergelijking maken met 39, maar, maar mm -hmm. als je in 39, 39 de kranten las... Ik, ja. ik bedoel, je geschiedenis herhaalt zich nooit en zeker niet op dezelfde manier, maar, maar dan zie je... Dat is ook interessant om dat nu te doen. Want dan zie je, ja. je weet de afloop. Ja. Het is eigenlijk ja. het leukste soort detective... waar je weet wie de dader is. Ja, precies. Maar dan lees je het verhaal te doen. Ja, we, we doen het natuurlijk allemaal mee. En we moeten er ook altijd aan doen. Want het is gewoon hartstikke belangrijk wat er gebeurt. Maar eh, iedereen buitelt over elkaar heen. En we, de media, doen er ook mee natuurlijk. Ja, het is, <coughs> uh, het is raar uit de mond van een journalist. Maar ik, het is een, ik zeg het toch, toch, toch maar. En ik zeg het ook wel vaker... De journalistiek zou ook moeten leren af, wat meer afstand te nemen, vind ik. Ik denk dat er toch wel een soort. Ja, die zeg maar die. Inderdaad, zoals van de week. Om het kwartier was Papandreou uh, al dan niet enzovoorts. Weet je wel. En die, die, dat zijn allemaal speculaties. Er is getelefoneerd. Nee, er is niet getelefoneerd. Uh, weet je wel. <coughs> ja, en de ja, camera uit. ja, daar word ik ook een <laughs> beetje moe van. En, en bovendien, daarmee... Uh, daar, ik heb er niet veel aan. Het is als een soort spektakel als je je zit te vervelen. Het voor bejaarden, smiddags, bij de radio, kan ik me voorstellen. Ja, ja, zo, zo, zo. Ik wil niet <laughs> de doen over senioren, maar uh, <coughs> weet je wel? Ik kan me voorstellen stelt, dat, dat je denkt... Dan, uh, dat je, denkt dit, je kunt naar de Bold and the Beautiful kijken... maar je kunt ook naar, naar, dit, naar deze show ja, luisteren. Ja, maar je, luisteren, kan of, je kan je niet permitteren, <coughs> Jan. Dat vind ik wel eens een dilemma in de journalistiek. Je kan je niet permitteren om te zeggen... jongens, we doen niet aan die onzin mee. We wachten nee, rustig af tot we... Daar ben ik helemaal niet eens, maar je moet een weg vinden... en dat is verschrikkelijk moeilijk, want het is kluitjesvoetbal. En je denkt de hele tijd, ja, als wij op onze handen gaan zitten... dan gaat de concurrent ermee heen. En dat zal in de praktijk ook vaak gebeuren. Maar ja, je hebt ook nog zoiets als je eigen professionele verantwoordelijkheid. En soms denk ik wel eens wat meer afstand. Um, nou ja, dan ben je misschien maar niet de hele tijd uh, hot en happening... en dan mag je inbreken. Kijk, journalisten vinden het zelf ook leuk, want dan mogen ze inbreken. Mm. Maar, maar, ja. Dus, dus als, ze gaan, als je in een sfeer van urgentie en drama... Uh, en hectiek kunt oproepen... dan zal een journalist het ook niet laten. Want dat maakt hem ook belangrijker. Ja. Even de keuzes. He. Ook vanochtend weer, geloof ik alle kranten wel uh, Griekenland voorop. Is dat terecht, vind jij, uh, Kees? Nou, ik dacht wel, wel één moment. Ik, ik weet niet of de wereld zo lijnen in elkaar zit, hoor. Maar het, het zal ING niet slecht uitkomen... dat Griekenland, het Griekse nieuws de, de boel zo weg De blijft. ontslagen uh, bij ING, ja, bedoel je? Ja, ja. de, de, de, de, en je weet altijd... dat onaangename mededelingen van bedrijven... Uh, dat die... Die het liefst naar buiten brengen ja. als er heel groot ander nieuws ja, is. Ja, zeker als er een, een, een, een monarch overlijdt of ja. zo. Ja. Zij, en, en wat ook nu gebeurt, is dat de Grieken worden toch een beetje de risé van, of misschien zijn ze dat wel, van, van Europa. Er worden grappen gemaakt tijdens de G20 <laughs> zelfs. Uh, in de kranten zag ik, zag ik allemaal grappen voorbij komen. Ik vind dat zeer onterecht. Ik bedoel, uh, ja. Weet je, dat is gewoon een historisch proces geweest. En de Grieken hebben zich wel bij de neus laten nemen, dat wel. Maar elk volk kan, laat zich bij de neus nemen. Wij ja, het bij heten nu de Lying Dutchman door, door stapeling. Ik doe, er zit ja, heel snel. In, in, ja. een, een etiket, grap en een etikette op je. Ja. Kijk, je kunt jezelf mm. zo makkelijk in, in, de, in, de, in, de, in de luren laten leggen door als een, als een regering, zoals die vorige uh, Griekse regering, f, uh, wel bewust bezig is, de boekhouding te vervalsen. Nou dan moet je dat vind ik wel een beetje makkelijk om ze daar dan uh, nu massaal om te gaan, om te gaan uitlachen. Ja. Heel, uh. En de, dat ben ik met uh, Ingeborg Beugel eens, die uh, excorrespondent die, in, die in die Griekenland overvoert. Ze zat in Paarl Witteman gisteravond ook weer. Ja. Zeg, lezen ze in Brussel geen kranten? Zijn ze op een gegeven moment, denk ik ook, ja, als al die correspondenten nou toch vrij nauwkeurig uitleggen hoe het daar. Gaat en dat, er, dat, er, dat dat niet klopt. Nee. Ja. Laten we even... want Jij, jij er mij nu in. Laten we hebben het er van de week al even eerder over gehad. Want Mevrouw Beugel roept nogal wat reacties op. Uh, zat gisteravond dus ook weer bij Paul Witteman... met oud-bankier Peter van Haar... en uh, drie uh, ondernemers... <kwijnt> En uh, nou ja, vooral uh, bij uh, Ingeborg Beugel. Uh, nou, dan is er nog wel eens een kansje dat het vuurwerk wordt. Even luisteren, een klein stukje. In Nederland, sorry, onder aanvoering van de Telegraaf is er een soort rare hetze tegen Griekenland, die gebaseerd is op clichés die ja, niet waar zijn. Ik wil ja, er twee. Het is toch geen hetze die ik zeg. Wel ik, een het. enige maar, wat ik zeg is: zorg er voor, voor dat de, de Griekse de regering, regering. Nee, maar, maar goed we berusten, even weggaan van Griekenland. want Griekenland is. Dit was het goed verhaal. Kijk, kijk jij daar graag naar, Kees? Nou, oh. het is natuurlijk leuke televisie. En, en, en het is... Ik, ik weet niet of... Ik, ik begreep dat er vrij veel reacties op Ingeborg waren. Maar als je... Ingeborg, ik hou er wel van, maar Ingeborg is, is een voedzoeker. en dat weet je. Mm. Niet ja. dat ze ongelijk heeft, ja, maar, maar, maar ze is een wel wel... kanonierbom die, die bij alle kanonnen meteen beginnen te schieten, altijd. Ja. Ja, ja, ze vuurt uit alle lopen. Ja. Uh, dat is absoluut een feit, <laughs> maar ze weet wel iets van het onderwerp, ja, en dat vind ja, ik absoluut. leuk. En ik vind het ook toch goed een soort dat, ja, contrapunt is precies, in die discussie. En dat vind ik toch van waarde, want en het feit dat ze dus een beetje geëxalteerd is, of overgekookt, zoals mijn vader dat vroeger noemde, ja, dan weet je dat neem, ik wel, dat neem ik graag voor lief, want het is geen, Kijk, het is geen onzin. We zagen nee. laatst een, op dit punt, een ander, wat dat vond ik echt een dieptepunt. Toen was Gaddafi uh, doodgeschoten. En toen uh, ging, werd, moest dit historische feit in De Wereld draai Door... Te, uh, uh, uh, geduid worden door uh, Martin Siemek en Prem Radekishou. Ja. Uh, een, een, een, uh, een, een advocaat en een tennistrainer. Uh, ja, toen, toen had ik wel heel sterk het, ja. het, het Stedtler ja. en Waldorf en stedtler effect ja, ja, ja. Van, van de Muppet Show. Dat ik dacht, kijk, die willen ontzettend graag het woord voeren. Ja. Die zijn ook wel bespraakt, maar die beschikken over nagenoeg geen expertise op dit thema. En dan vind ik het, dat vind ik echt belachelijk. Oké, okay, even, even uh. nog over Ingeborg, want die hebben we vanochtend ook even gebeld natuurlijk. Want er is, er is veel gedoe over haar, hoe zij zich manifesteert. Zij zegt, dat is mijn mediterrane inborst. Zij uh, woont voor een deel in Griekenland. Heeft daar natuurlijk jaren Goed, gezeten. Uh, en ze zegt ook, van de kritiek komt vaak uh, van mannen. Blijkbaar zijn mannen niet gewend om uh, nou ja, met iemand, uh, een vrouw in dit geval, te spreken... Die, die gewoon weet waar ze het over heeft. En dat op haar bekende manier uh, doet. Ik, ik, ik hou me in, want anders... <laughs> anders, anders, anders ja wat ja, ik zei. Maar de, ja. trouwens, het zou best waar kunnen zijn dat dat bij mannen is. Ik, ik vind het zelf wel, want dat was jouw vraag. Ik, ik vind het... Laten we ook niet nie, eh, eh, eh, eh, ons heiliger dan de paus voordoen. Ik ben redelijk yellow. Je vindt dit in een programma leuk. Een redactie nodigt Ingeborg uit, omdat ze ja. ook denken dat ze, dat, ze dat, weten het het vuur, dat zeker maar, in de Maar het goede is dus dat hm. ze... Kijk, zij is ook echt betrokken. En laten we nou wel wezen, er zitten toch, het woord wordt toch wel heel vaak gevoerd door deskundologen. Die hebben dan wel uh, een brave studie uh, aan de Erasmus afgemaakt. Maar die zijn, en die zijn misschien twee keer... In Griekenland op vakantie geweest en die voeren daar dan ook het, ho het hoogste woord ja. en zij woont er, ze kent dat volk, ze kent die mensen en ze is oprecht betrokken en dat vind ja. ik heel uh, dat vind ik heel of, nuttig. Of misschien, we wel misschien wel zelfs voorzitter en penningmeester worden van de Stichting Ingeborg Vooruit. Op, maar ja. of misschien wel ja. zelfs een beetje Grieks geworden ook. Ja, ja zeker. Um, Oké, okay, da, dat laten we Ingeborg. We moeten het even over hebben over het woordje het nog en dat hebben we aangekondigd, uh, Jan en dat zal jou zeker uh, uh, aanspreken want het gaat over taal. Ja. Uh, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam uh, die zijn er gekomen dat het woordje het op zijn retour is. Ik kreeg veel media aandacht, want uh, hoe heeft dat allemaal zover kunnen komen? En hoe erg is het eigenlijk? Um, is het jou ook opgevallen? Ja, zeker. Je hoort ook steeds uh, vaker, het valt mij echt op dat, er, dat de geslachtsverwarring uh, uh, weet je wel, een, een, een bedrijf die, en zo, luister oh, nee. maar op de radio, hoor je heel veel. De meisje. Ja, zeker. Nou, en dan heb, je hebt dus enerzijds zeg maar het allochtone fenomeen, hè? want het, uh, Marokkanen zijn er heel sterk en Turken trouwens ook, maar vooral Marokkanen zijn er heel sterk in. Dat heeft te maken met, met de uh, hun, hun, met het Arabisch. Uh, maar je hoort dus ook ge gewoon autochtone Nederlanders... die of, denk ik, uh, dat inderdaad onbewust overnemen... omdat ze het heel veel horen... of omdat er gewoon inderdaad... Dat die dingen gebeuren in de taal, historisch gezien... dat de functionaliteit van een bepaald onderscheid langzaam verdwijnt. Mm -hmm. Dat mensen, denken, mensen hun schouders gaan ophalen. Of waarom hebben we dat eigenlijk ooit uit elkaar gehaald? Mm -hmm. Bij als en dan zie je het heel, heel grappig. Je ziet historisch zelfs kruisen. Hè? Uh, wij zeggen nu groter als. Oei, fout. Nee, ooit was het gro groter uh, als goed. En ja. weet je, we hebben het omgedraaid. Ja. Maar het, dus... het, het, het, het komt dus, zeg je, eigenlijk door, door uh, allochtonen, maar ook, ik denk ook door nederrappers. Laten we even luisteren, want die gebruiken dat ook in hun teksten verkeerd. Misschien wel iets. Ik... Wat is meisje? Ja, do, de meisje? Wat ja. is de meisje? Maar dit is uiteraard ironie. What, what, what is is Case, wat is de meisje? Kees, vind je dit erg of niet? Dat ze het, het, het, het, het, het, het, het, het, het en deur door elkaar. Nee, halen. ik vind het niet erg, omdat taal, taal, taal, uh, laat ik eens een cliché uit de taal leeft. Ja. Die, die, die, uh, <laughs> ja. maar het is waar. Die verandert. Ja. Dus ik vind dat niet erg. Ja. Ik, eh, eh, eh, dat dat verdwijnt. Ja. verdwenen is. Ik vind wel, wat jij anders noemt, ik vind wel werkelijk krom taal gebruiken en stijlvouten. Dat vind ik wel erg. Ja. Maar, ja, maar, maar, maar, maar dat is dit en, nu mm, toch mm, nog? We, nou we nou hebben ja, toch nu de regel dat het het, het, het meisje... Ja. Ja, maar wat Zoals, je ziet... als met het het gebeuren ook verdwijnt. Het het gebeuren... Wat je ziet uh, in de wat mij er zo aan fascineert, ja. is uh, dat die discussie eigenlijk gekanteld is. Omgedraaid. Die rolverdeling in dat debat. Vroeger had je zeg maar de taal de taalkundigen, de, me, de schoolmeesters... en die uh, stonden voor de norm. En je had zeg maar, de rebellen, de kunstenaars en dergelijke... en die zeiden, ah nee, het gaat om de expressie. En wat je nu ziet, uh, wie komen er nu in het geweer? Ik zag een reportage in één Vandaag over dit onderwerp. Een schrijver, René Appel, ook mm -hmm. een schrijver. Mm -hmm. Die zeggen, en de taalkundigen... die hebben de rol van de rebel op zich ja. genomen... en die zeggen, weg met die norm... Uh, uh, want, want uh, wij horen dit heel erg in de verte... Dat ja. is eigenlijk wat ze doen. Hè. Ze horen het aankomen ja. in de verte. En ze kunnen eigenlijk niet wachten om de norm daar alweer op aan te passen. En ja. het zijn nu juist de kunstenaars, de taalliefhebbers. Dus de, de rolverdeling: liefhebber, gebruiker. Uh, uh, uh, uh, of deskundige, liefhebber-deskundige, die is eigenlijk omgedraaid. Ja. Maar jij zit vast... dus op de kant van de liefhebber, zeg maar. Zeg, ik vind dit wel een prima ontwikkeling. En laat het eerste stuk straks maar in de Volkskrant verschijnen... waarin staat de meisje. Ja, maar want, want die taalkundigen, die hebben een paar, een paar jaar geleden... ik weet niet of het exact dezelfde zijn, overigens. Nee, het zijn, zijn anderen, maar het is een soortgelijk onderzoek. Die zeiden, ja, een, ooit wordt een mooie huis correct. Dan denk ik, nee, waarom moet dat nou correct worden? Het is ook een vorm van etnodweep. Ja. Uh, van, uh, oké, okay, wij horen dit... Marokkaanse jongeren zeggen dit en dan moeten we het fout ja. rekenen. Dat vinden we vervelend, want dan krijgen ze geen tien. Maar je mag, een negen, ik bedoel, je mag het toch ook fout rekenen? Dan krijg je een negen. Ja. Dat is jammer. Ja, dan, we moeten toch ergens regels hebben, Kees? Anders is het helemaal straks allergie. Dan is het hier straks Griekenland. Ja, nou uh, we gaan het afwachten. Bedankt voor uh, jullie uh, bijdrage aan uh, dit uh, mediaforum. De mediaforum, uh, de natuurlijk. Media, ja. uh, Kees Gaatman en... Uh, <laughs> het uh, Kees Gaatman. <laughs> Kuitendrouwen waren dat. En Jan. Dankjewel. Dit is Radio 1. Lunch. En we gaan gelijk door naar de andere kant van de tafel. Want het is op vrijdag altijd spannend. Dan zou er eventueel een beslissingsronde kunnen zijn in uh, de nieuwsquiz, Want dan kunnen we gelijke stand nog uh, krijgen. Um, ik kijk even naar de hoogste score tot nu toe. Dat is 65. En de laatste kandidaat vandaag heet Ali Drenthe. Is 63 jaar en komt ook uit Drenthe. Ja. Uit ja, Norg? Uit Norg, ja. ja. Prachtig, in het noorden van Drenthe. Ja, altijd in Assen gewoond, maar sinds drie jaar een huisje gekocht in Norg. En u doet iets met asielzoekers, hè? Nee, dat deed ik. Ah. Ik, ben, uh, ik heb altijd bij de COA gewerkt, maar ik, ben, uh, ik heb een ongeluk gehad. En ik ben uh, bijna blind geweest en toen ben ik een paar keer geopereerd en nu zit ik in de VIA. Kijk aan. Ja. En, en u wilt, begrijp ik, als u wint hier, hè, die 300 euro gebruiken voor een ticket naar uh, Sydney. Nee, ik heb een ticket al gekocht. Ah. Mijn jongste dochter woont in Sydney. Maar ik heb een WIA-uitkering, dus ik kan het goed gebruiken erbij okay. als zakcentje. Nou, doe je best. 65 ja, punten, dat is de te kloppen score. Eerst de factor bepalen. Oké. Okay. De Nationale De Nationale Nieuwsquiz. De politieke tragedie lijkt vandaag tot een climax te komen. De toespraken kwamen aan het eind van een dag vol geruchten in Athene. Nou, er is hier heel hoog politiek spel gespeeld. De politiek is hier ook ja, met een moeilijk woord heel erg gepolariseerd. De politiek van de ook met een moeilijk woord heel ja, totale verwarring gisteren in Politiek Griekenland. De BBC meldde dat premier Papandreou zijn aftreden zou gaan aankondigen. Maar later meldde hij dat hij dat toch niet van plan is. Ook zei de premier in een toespraak voor het parlement dat een eerder aangekondigd plan overbodig is als hij steun krijgt van de oppositie. En hier is vraag 1. Welk plan, tot grote opluchting van velen, is ineens van de baan? Het referendum. Dat is goed. Hij wil nu samen met de oppositie een regering van de nationale eenheid gaan vormen, Papandreou. Vraag 2. Er wordt nu dus gekeken naar een regering van Nationale Eenheid... maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. De Griekse oppositieleider wil namelijk dat Papandreou opstapt... en dat er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen worden gehouden. Hoe heet deze Griekse oppositieleider? Ja, dat weet ik. De Samarans, zoiets. Dat was trouwens iemand anders, hè? Samarans. Ja, daar lijkt die naam op. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik, ik moet even kijken naar de jury. Nee, ja, die sch nee? schudde het wijze hoofd. Nee, Het is nog ah, niet goed okay, gereden. U maar... zit in de buurt. Ja, hoe heet die nou? Samaras. Samaras. ja. Samaras, ja. Antonis Samaras. Ja. Vraag 3. In Griekenland ging het referendum dus niet door... maar in 2005 was er in Nederland wel een landelijk referendum over Europa. De emoties liepen toen de tijd hoog op. Welke toenmalige minister waarschuwde voor een Europese oorlog bij een nee-stem? Een minister? Ja, die zei dat als, als we niet zouden voorstemmen voor dat referendum... dan zou, zou er een Europese oorlog ontstaan. Salam? Salam? nee, is het niet. Het was Donner zat toen okay. op justitie. Het percentage nee-stemmers was uiteindelijk 61,6 procent. En de regering heeft hierdoor dus ook nee gestemd. Een oorlog is gelukkig uitgebleven. Tot nu toe dan. Ja. <laughs> uh, vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het gaat om, uh, in eerste instantie om plaats voor mij op dit moment. en uh, Ik wil gewoon een, uh, go een goede rit rijden. En uh, als ik één het? keer uh, smaak te pakken heb, dan uh, ik ga ik wel gewoon voluit. En uh, daar is gewoon een wedstrijd voor. En dan uh, zien we het wel. Wie is ik deze is het, maar ik Het ik tuit het. Je ziet in de buurt qua schaatsen. Was het dat is Sven Kramer? Nog... Ja, het was Sven. Oh. Ja, Sven de man. Oh, oh, oh. Ah. Uh, ja, Sven Kramer dus. Vraag 5. Uh, hij heeft ervoor gekozen, Sven Kramer... om vanmiddag bij het NK afstanden maar één rit te rijden. Welke is dat? Ja, dat is de vijf kilometer. Dat is goed, ja. Vijfduizend meter. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten nog te verdienen. Die kunt u ook nog gebruiken om uh, in de buurt ja. van die 65 ja. te komen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En uh, de vraag is dus, wat bedoelen wij? En bij onderwerp gaat het dus echt om één term hè, die mm -hmm. we willen horen. Um, als u het weet, stop roepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik stond te koop, maar niemand wilde mij hebben. 3. Jip en Janneke zijn ook op mijn feestje. 2. Precies 85 jaar geleden opende ik voor het eerst mijn deuren aan de Kalverstraat oh, ja, in dus Amsterdam. De en dat is goed, Ja. Ik wist bij de eerste, dacht ik het al. Hé, had, het ja, gezegd. had het maar gezegd. Ja, ja dat is, dat is, in is. verband die taarten natuurlijk. Die ja, uh, ja, klopt. Ja. Ja. Gisteravond bood ik per ongeluk ja. een gratis taart aan ja. op mijn website. We hebben er net nog in het nieuws ook over gehoord. Ja. Um, even nog die andere aanwijzingen. Ik stond te koop, maar niemand wilde me hebben. Supermarktconcern a was geïnteresseerd in de overname van ja. Hema. Maar naar verluid liepen de onderhandelingen stuk ja. op de prijs. En um, Jip en Janneke zijn ook met mijn feestje. Hema heeft als enige het alleenrecht, uh, om, uh, heeft, heeft dus het alleenrecht om de verkoop van producten met de beeld is van Jip en Janneke te doen. En eh, die winkel is ooit begonnen in 26 was dat, 1926 als een stuntwinkel. Alle spullen waren te koop tegen eh, 25 en 50 cent. Ja. De Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Dat is de afkorting ja. ook. HEMA. Uh, u komt op 4. Ja. Dat betekent dat er... Uh, even kijken, kunnen we gelijk een stand krijgen, jongens, of niet? Ja, dat kan. Dan uh, moet u de 17 goed hebben zometeen. Oh, dat is wel heel veel. Ja, is veel, maar...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 Vandaag luidt de stelling. Burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. De zorg dreigt onbetaalbaar te worden. En daarom moeten mensen die naar de huisarts, het ziekenhuis of de tandarts gaan... zich beter bewust zijn van de prijs van hun behandeling. Dat vindt VVD-Kamerlid Mulder, die straks ook bij ons te gast is. Maar wordt de zorg daar echt goedkoper van? Dus burgers moeten zich beter realiseren wat zorg kost. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Goed, zometeen dus deel 2 van de quiz. Maar eerst wat muziek, hier is dus Lucky Soul. Een stukje van Lucky Soul, dus een Engelse groep, is dat. Add your light to mine, baby. Um, Ali Drenthe is nog steeds hier, 63 jaar uit Norg. En um, 17 moeten er goed zijn. Dan wint u. zaken. Nou, we kan gaan we gewoon komen. proberen. Ja, het wordt lastig, maar we, we gaan het gewoon proberen inderdaad. 90 seconden de tijd. Als u het niet weet, pas roepen. Dan gaan we door ja. naar de volgende okay. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsbis. Op welk plein in Amsterdam mag op Koninginnedag geen Radio 5 8 feest worden gehouden? Dat is goed. Wie moet hun clubhuis in Amsterdam afbreken? De Hells Angels. Is goed. Met hoeveel procent is de rente van de Europese Centrale Bank verlaat? 8 procent. Is goed. Welke partij schrijft aan een initiatiefwet voor weigerambtenaren? Pas. Dat is de PVV. Wat voor dieren is gisteren voor de kust bij Stellen Dan aangeschreven? Dat is goed. Welke Europese premier stelt zijn album met liefdesliedjes vanwege negatieve publiciteit voorlopig uit? Pas. Berlusconi, Cubanen, oh. mogen vanaf volgende week wat kopen en verkopen. Is goed. Wie is de nieuwe voorzitter van voor de Raad van Cultuur? Pas. Job Daalmeijer. Welke Nederlandse voetbalclub is door in de Europa League na 3-3 gelijkspel? Dat is PSV. Is goed. Naar welk land gaat ChristenUnie-Kamerlid Joël wind om de verkiezingen daar waar te nemen? In Moskou, Rusland. Nee, Egypte. Oh. In welk land heeft de politie een man aangehouden omdat hij 45 dode vrouwen in huis verborg? Egypte. Dat was in Rusland. Wat wordt de titel van de nieuwe James Bond film? Skyfall. Dat is goed. De rente op staatsobligaties van welk land is tot recordhoogte opgelopen? Paas. Italië. Welke politieke partij blokkeert het verkorten van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs? Paas. Dat is de SGP. De SGP hoe heet een ja. miljardair die vandaag op de G20 kwam pleiten voor de allerarmste? Paas. Bill Gates. Twee Pakistanse beoefenaars van welke sport moeten de cel in vanwege een gokschandaal? Ik weet nou niks meer. Pas. Cricket. Twee Hollandse meesterwerken die werden gestolen uit het museum. In welke plaats zijn het? Ja, is goed. In het uh, nieuwe fusieplan voor de publieke omroepen gaat de NCRV samen met wie? De NCRV gaat samen met de... Weet ik niet meer. Ik weet het niet meer. Gok en omroep. Nou, dat... De, uh, Wat samen... denkt uh, de uh uh, EO. Dat is niet goed. Okay. Het is helaas voor Thijs van der Brink en Andries Knevel... nee, die gaan niet met ons samen. Het is de KRO. De KRO, ja. <lacht> um, u voelde wel aankomen. 17, ja. niet gehaald. Nee. Uh, u haalt ook wat dingen door elkaar. Dus ja. Het zat wel ergens Dat in het hoofd. He. Ja. 32 punten zijn het uiteindelijk geworden, want er waren er 8 uh, goed. Um, nou ja, dat is toch een hele aardige prestatie. Uh, u krijgt de kaarten mee voor beeld en geluid: ja. lunchradio, de mok ja. en een uh, lunchbox ook. Ja. Okay. En dan ga ik snel naar de winnaar van deze week, en dat is Chantal Linschoten. Chantal, goeiemiddag. Hoi, goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. <laughs> Studentenjournalistiek, um, ja, je, je, je kneep hem nog wel even een beetje, want je zei ik was niet tevreden. Maar ja, het was toch genoeg voor de Eindoverwinning? Ja, gelukkig, gelukkig. Ik ben helemaal blij. <laughs> Um, 300 euro voor een student, altijd leuk. Wat ga je ermee doen? Ja, rekening betalen. Rekeningen betalen? Bij welke kroeg? Ja. Yeah. Wat zeg je? Zijn bij welke kroeg? Nee, dat niet hoor. Gewoon, uh, ik, ik woon op mezelf. Ik woon samen en dat trekt ah. toch wel wat kostelijks mee. Dus, ik, uh... ik snap het. Nou, Je, je kunt uh, met de borst vooruit dit weekend, want je, je bent de winnaar van de Nieuwsquiz deze week. Gefeliciteerd nog Super, een keer. Super, dank je wel.